Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Duitse minister van Landbouw, Aikner spreekt vandaag met boerenorganisaties... over de gevolgen van het dioxineschandaal. Een van de punten op de agenda is schadevergoeding voor getroffen boeren. Veel Duitse boeren zijn in financiële problemen gekomen... omdat hun bedrijf is stilgelegd en omdat de markt voor eieren en vlees is ingezakt. Een op de vijf Duitsers eet minder eieren... en meerdere landen hebben de import van vlees en eieren uit Duitsland verboden. In de deelstaat Nedersaksen is de sluiting van 3000 boerenbedrijven inmiddels opgeheven. Er is vastgesteld dat hun producten niet verontreinigd zijn met dioxine. 1470 andere bedrijven blijven voorlopig dicht omdat daar nader onderzoek nodig is. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij ChemiePack in Moerdijk. Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand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 Track traces Het platenhoekje van Jan Eemhout. Nou, goedemorgen allemaal. Voor het eerst wat dit rubriekje betreft in 2011. Um, hoe begint een mens 2011? Uh, in mijn uh, geval buitengewoon verkouden. Ik ben blij dat ik überhaupt geluid kan maken. Want gisteren kwam er alleen maar een vaag soort gerommel uit. Um, ja, uh, laat ik beginnen met uh, de beste wensen. Niet aan iedereen hoor, uitsluitend aan de luisteraars van uh, deze wonderlijke nacht. Wij zijn toch allemaal lid van de bende van de Zwarte Hand. Zittend rond het knapperend haardvuur van Adeline van Lier, iedere week. Uh, wat was ik van plan deze eerste aflevering in 2011? Nou, ik wilde iets doen met dames met een krachtige stem. Ja, dan moet je denken aan Chaka Khan en dat soort uh, types... Maar ja, toen ging Jerry Rafferty dood. Toen dacht ik, ja, Jerry, die moet ik toch ook de laatste eer bewijzen. Omdat ik een eh, behoorlijke bewonderaar ben geweest altijd... van zijn eh, milde humor en eh, lichte satire. En toen kwam ik nog iets heel raars eh, plotseling op het spoor. Een, eh, een Amerikaan die satire bedrijft zoals maar weinige Amerikanen dat doen. Dus ja, toen moest ik de plannen omgooien. Maar goed, één dame met een eh, forse stem die uh, heeft al mijn plannen toch overleefd. Zij werd geboren in 1948. Ze heet Lulu, Lulu Kennedy, voluit. Uh, het is een Engelse. Ze heeft een heleboel hits gehad. En ze debuteerde op haar vijftiende. Uh, ja, al op de twaalfde, geloof ik, speelde ze in uh, schoolbandjes. Ze speelde niet zozeer wat, maar ze zong. En... Uh, Ingewijden in het muziekvak die vonden uh, bij die schooloptredens al. Wat heeft dat mensen strot op die leeftijd. Nou, op de 15e klonk ze ongeveer zo. Well, you know you make me Ja, je zal zo'n uh, dochter hebben, hè, die op haar e dit soort geluiden weet te produceren. Shout, dat was trouwens een nummer van de Isley Brothers. In haar uitvoering werd het totaal onsterfelijk. Lulu dus, op 15-jarige leeftijd. Nou, die carrière die strekt zich eigenlijk uit tot vandaag. Ze is nu, hoe oud is ze? Uh, 62. Ze heeft trouwens tegenwoordig een... een Cosmetica-lijn of iets dergelijks. Maar anderhalf jaar ge uh, geleden... toen toerden ze nog met uh, Anastasia en Chaka Khan het land door. Ik weet niet of ze nog uh, veel ambities heeft, hoor, op uh, zanggebied. Maar in, uh, ja, in, in, in Groot-Brittannië is echt een nationaal symbool. Reden om nog een nummer helemaal van haar te laten horen. Dat werd geschreven door Neil Diamond. En uh, ja, die liep er een beetje mee te met de zeulen met dat nummer. Hij had het zelf bedacht, maar hij wist er geen vorm aan te geven. Nou, het was Lulu op 18-jarige leeftijd op het lijf geschreven. The boat that I row. En let op dat orgeltje. Zo mochten orgeltjes klinken in de jaren 60. Dat kan nu, anno 2011, helemaal niet meer. Too Ja, tot zover, uh, Lulu. Komen we bij uh, de man die ons ontvallen is: Jerry Rafferty. Iedereen denkt onmiddellijk aan Baker Street. Bij het vallen van die naam. Ik kan eigenlijk dat nummer niet zo goed meer horen. Ik heb het gewoon te vaak gehoord. Maar het blijft wel mooi. Dat moet ik dan weer wel zeggen. Ik zal het vanochtend niet laten horen. Dat is de afgelopen week, denk ik, al meer dan genoeg gebeurd. Ik vind het wel een fantastische tekst te hebben, uh, met name de scène waarin uh, Rafferty beschrijft dat hij, die, die, oude, dat hij uh, die oude vriend tegenkomt... die tegen hem zegt, uh, ik ga ermee stoppen met het zuipen... met die hele kortstondige relaties. Ik ga ergens achteraf wonen en uh, rustig, rustig doorgaan met mijn leven. En zegt Rafferty dan verder in de tekst van Baker Street... hij zegt het wel, maar je weet, dat gaat nooit gebeuren... want hij is wie hij is en ik ben wie ik ben... Eigenlijk is die kennis die hij beschrijft... Van die, die over zichzelf zegt, ik ga stoppen met zuipen... is Rafferty zelf. Hij is ten onder gegaan aan, uh, aan de drank. En dat heeft zijn creativiteit, zijn huwelijk... eigenlijk alles gesloopt in de afgelopen... nou, pak weg, tien jaar heel erg. Uh, maar daarvoor uh, ging het ook al bergen afwaarts met hem. Hij piekte, denk ik... In het, uh, uh, aan het eind van de jaren 70, rond 77 zo'n beetje. Toen maakte hij het album City to City, waar bijvoorbeeld Baker Street op staat. Daar brak hij echt helemaal internationaal mee door. Maar ik vind dat hij voor die tijd prachtige dingen heeft gedaan. Laten we beginnen bij het eerste serieuze bandje waar hij in zat. Dat waren de Humble Bums, een duo. En hij was de helft bestond maar een jaar, 1969-1970. Ik wil één nummer van de Humble Bumps laten horen. Dat is Please Sing a Song for Us. Dat nummer kies ik niet helemaal zomaar, want in Nederland werd het een hit. Niet in de uitvoering van uh, de bedenker zelf, meneer Rafferty... maar in de uitvoering van de Continental Uptide Band. Dat was een clubje uit Utrecht. Maar hier zijn de Humble Bumps. Waar uh, Jerry Rafferty een jaar in zat. 1969, 1970. Can I Have My Money Back? Zo zou de volgende plaat heten die Rafferty opnam. Dat deed hij niet met uh, die andere Humble Bam. Maar het was zijn eerste solo plaats. Can I Have My Money Back? Ik heb het titelnummer in dit uh, rubriekje wel eens laten horen. Die plaat is prachtig. En dus... Want zo gaat het in de muziekwereld. Dus flopte die totaal. Ik heb er zelf eentje op de kop getikt. En er zit zo'n gat in de hoes geknipt. Dat waren de platen die eigenlijk uh, waren overgeschoten in het magazijn. En die werden dan op de markt gedumpt. Er staat een prachtige ode op aan zijn moeder. Mary Scaffington heet dat nummer. En zo heette zijn moeder dus ook. Waarin hij haar uh, ja toch huldigt. Want uh, ze had geen gemakkelijk leven met een alcoholistische echtgenoot. Ja, alcoholisme zou Jerry Irving later ook vellen. Uh, er staat een, uh, een, een heel erg uh, leuk titelnummer op. Ken hij maar money back. We worden voortdurend belazerd, is daar uh, de thematiek achter. En wat ik uh, vanochtend wil laten horen is het nummer waarin hij uh, afscheid neemt van ons allemaal. Op een uh, wat uh, ironische toon. Ga ik zo doen. Eerst nog even vertellen dat na Can I Have My Money Back... het wereldsucces kwam. Toch. Omdat hij samen met zijn schoolvriendje Joe Egan Steelers Wheel begon. En met Stuck in the Middle, With You, een wereldhit had. En weer jaren later, in 1977, zou hij het solo uh, heel erg goed gaan doen... met die LP City to City, waar onder andere Baker Street op stond. En daarna maakte hij nog wel wat mooie platen. Snakes and Ladders bijvoorbeeld. Maar... Het werd allemaal wat minder uiteindelijk. En uh, ja, de laatste tien jaar hebben we eigenlijk uh, niks meer van hem vernomen. Nou, terug naar die uh, prachtige en helaas geflopte plaat... Can I Have My Money Back, het afscheidsnummer. En het heet To Each and Everyone. Ja, wat heeft hij ons mee te delen? We are living a lie. Say goodbye. Nou, dat is toch een mooi afscheid van uh, Jerry Rafferty. Mooi, hè, dat harmonium in dit nummer. Dat bepaalt de sfeer helemaal, de lichte melancholie. Nou, we gaan niet in mineur eindigen. Want uh, ik heb uh, iemand opgespoord, een uh, Zimmerman. Geen familie van uh, Bob Zimmerman, Alias Dillon. Nee, we hebben het hier over een meneer Zimmerman die. Uh, nou. Je moet een beetje moet zien als een variant op Randy Newman. Zelfde ironie, zelfde kritiek op de Amerikaanse samenleving. Die ook, uh, nou een beetje een erfgenaam is van Tom Lehrer, een man die ik al regelmatig heb laten horen in deze rubriek. Tom Lehrer is inmiddels de tachtig gepasseerd, maar hij heeft prachtige liedjes gemaakt over uh, het Amerika van de afgelopen, nou, halve eeuw, zeg maar. En uh, daarin maakt hij werkelijk gehakt van alle Amerikaanse zogenaamde waarden. En hij krijgt achteraf nog gelijk hoop, moet ik zeggen. Nou, deze meneer Zimmerman die kan er ook wat van. Ik zal hem binnenkort eens laten horen met een liedje dat zeg maar, zijn ode aan Amerika is. Ik wil het vandaag wat oppervlakkiger houden. Hij vraagt zich namelijk in een liedje af... hoe zouden de Beatles geklonken hebben wanneer het Ieren waren geweest. Nou, luister maar hoe hij dat oplost. Tot volgende week. and uh, I'll be getting all your questions answered. <laughs> if this, this conference was successful, You have more questions at the end than you would at the beginning. I know for me that there's one question that remains unanswered. Maybe It, it'll be addressed, addressed tonight, I don't know. but My question is, what if the Beatles We're Irish. <laughs> <laughs> Consider yourself in a boat on a river with tangerine trees and marvellous white. <laughs> Something's gone someone appears to the turnstile of the coastline the night is called so white. You've been attached to the on the shore waiting to take you away. Climb in the back with your head in the cloud and you're gone, gone. A new scene, the Scorpio is gone. thinking old, she told me what to say she loves you and you know that can't be bad she loves you and you know you should be glad ooh, glad. ooh, words are flying out like in the screen into a paper cup they slither as they pass me slip away across the universe, help I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone I look at the world and I notice it's turning while my guitar did they weep, with every mistake we were sure be learning while my guitar did they weep someday you'll look See I've come, but I'll rate some of the sun, for the sun, for the sun. There's a fog upon the day, and my friends have lost their way. Maybe we'll over soon they say, but they call them still E shell my bells <laughs> only more Where do they all belong? All the lonely people, where do they all come from? Dublin. Picture <laughs> so yourself in a train at a station with passencing horses with looking less ties. Suddenly someone appears at the turnstile, a girl with the light has gone by. Celebrate flowers of yellow and green towering over your head. Look so for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Gone. Everybody's sing. Wat een mailbeat. Uh, Roy Zimmerman met Irish Beatles was dat. Uh, het einde van de Track Tracers van uh, Jan Emaus. Jan, ik weet je waar, waar ik je vooral wil bedanken. Voor het herontdekken van Lulu. Goh, ik kon het mens lekker zingen. Ik ga er gelijk achteraan. Goed, uh, we gaan uh, over naar goedgevulde vrouwen met grote vormen. Grote voorgevels, lekkere konten. En ze heten Mimi Le Mo, Kitten on Keys, Dirty Martini... Evie Lovell en Rocky Roulette. Wat is de nieuwe burlesque? Het is... Uh... Women doing shows for women. men, man doesn't control it anymore. We make our own numbers and we express ourselves as women. Papa, Amine. I put a spell on you. <laughs> <laughs> If love loves you, love France's gonna love you. <laughs> Ik show, je gevoel. Ik Ah, dat is mijn land. Ik heb het gevoel voor mijn ouders. Ik heb het gevoel om te trappen. Ik heb het gevoel om te Ik heb het gevoel om te trappen. Ik used us to come back home chez les camps chaud des femmes et Francis francismes planter la salle je pourrais te laisser si du talent. virre bois c'est cette... là it's cold outside yeah. yeah but i'm hot inside you yeah. know it yeah, tu peux tu peut arrêter la musique celle-ci vous m'entendez so we have to keep on going i love you Tournée van en met Mathieu Amalric. Heerlijke film. Nou, als je de film Burlesque met die uh, Aguilera en Cher, die ook net uit is... vergelijkt met Tournée, want ze gaan allebei over Nieuw Burlesque... Tja, nou dan moet je denken aan een keurig opgekweekt, strak, rond en rood tomaatje. Zonder vlekken en deuken. Maar ook zonder smaak. En dan die grillige en vlekkerige tomaten van mijn man, weet je. Bij ons in de tuin. Ja, die zijn zo heerlijk. Dan hoef jij maar geen zout en peper op te doen. Ze zien er niet uit, maar goed. Almarik, die werd zijn ondanks uh, acteur op zijn dertigste. Toen hij uh, jaren later dat acteur trucje een beetje doorkreeg. Had dus hij iets, ja, doe wat anders en hij ging regisseren. Nou, dat hij, dat, zelf, dat hij dan zelf ook weer een van de hoofdrollen speelt... dat is uh, alleen maar een geluk voor ons, kijkers. Uh, zijn uitgangspunt bij deze filmtournee was uh, het proberen om de sfeer uit de boeken van de Franse schrijfster Colette... begin 20e eeuw, om die, om, om die te pakken te krijgen en op film vast te leggen. En dat idee kon pas vorm uh, krijgen... toen hij uh, artikelen las over New Burlesque in Amerika... Want toen wist hij hoe hij het wilde doen. En nou ja, dat New Berles is natuurlijk een opleving van het entertainment uit het begin van de 20e eeuw. Hè. Musical, vaudeville, veel veren, glitters, glimmers, ondeugend bloot. Maar ja, nu dan iets breder getrokken. Hè. Van striptease, met accent op uh, tease, tot uh, nou, moderne dans en zang en fijne grappen. En een belangrijk verschil. Het niet-perfecte. Het licht smutsige, zou ik maar zeggen. He, wel schoon, oh. maar half verlopen. Iets te dikker, Lekker lubbig, kortom. Echte vrouwen van boven de veertig. Hè? Leven in imperfectie, geëmancipeerde vrouwen, natuurlijk ook exhibitionistische vrouwen. Maar goed, ik herhaal echte mensen. En dit dus in tegenstelling tot share en consorten. Ja? Meer plastic kan je toch bijna niet krijgen. Hoe oud is ze? 83. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Nou ja, ik word er eng van. Nou, in Tournee eh, volgen we dus die echte Amerikaanse New Burlesque dames. Hè? Want ze treden dus op, ze zijn allemaal bekend, die namen die ik noemde, zijn allemaal hun namen. Eh, ze gaan op Tournee door Frankrijk en eh, ze zijn. Daar naartoe gesleept door hun manager Joachim Zand, gespeeld door Amalric. Nou, ooit was hij een beroemd producer hè, in Frankrijk, maar uit blinde ambitie verliet hij ooit zijn vaderhand, liet zijn kinderen ook achter en hij dacht het helemaal te gaan maken in de US of A. Nou, niet dus. Keert dus nu terug met die dames en hij belooft ze Parijs. Maar ja, verder dan wat kustplaatsen komt hij helemaal niet. That's it. Ja, nou, that's it ook in de film, want veel meer gebeurt er niet. En toch kreeg Amalric afgelopen festival Cannes... Eh, zowel de prijs voor de beste regie als de internationale persprijs. En hoe komt dat? Nou ja, die film is heerlijk los. Hij is chaotisch als het echte leven. Hij is niet glad getrokken. En hij laat je heel goed voelen wat er allemaal onder die oppervlakte speelt. Hè? Zonder dat het allemaal breed uitgemeten wordt. De eenzaamheid van die Joachim. En hoe die dames eigenlijk zijn enige familie zijn. En hoe die vrouwen natuurlijk ook haken naar warmte en geborgenheid. En hoe Joachim droomde van een carrière in de US. En de dames juist weer dromen van de romantiek van Parijs. En hoe ze het publiek laten dromen met hun shows. En hoe schijn en werkelijkheid door elkaar heen lopen. En wat touwden het filmen uh, ook gebeurde, want uh, de filmgroei die zat uh, en de cast zat in hetzelfde hotel, en terwijl ze daar ook filmden, filmden ze dus ook de situatie dat ze daar logeerden. Nou ja, goed. En tijdens die optredens in die clubs zat daar echt publiek en geen figuranten. Dus het applaus en de bijval is ook allemaal echt. Mm -hmm. Nou ja, je ziet ook hoe het leven on the road is, hè? hoe je het gevoel kan hebben... altijd onderweg te zijn, nergens thuis te horen. Maar het middelpunt van de film, dat blijft die Amalrik... die er overigens een echte mannenfilm van wilde maken. Nou, goed, ga maar kijken. Uh, het is een heerlijke film. Hier het lied uit de trailer, dat is van de Sonics. Hè? Dat is garage rock uit de 60s met Have Love Will Travel. MUZIEK når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Det skulle ikke få hjælp. Altså, jeg sygde, det hjælper en skidt. Afgelopen. Dat was de laatste minuut van de trailer van de opmerkelijke documentaire Armadillo. Een beetje ingekort vanwege mijn uh, slechte Deens. Ik wou je er niet mee vermoeien. Uh, Armadillo was een hit op het afgelopen ITVA en won in Cannes, afgelopen mei, de Grand Prix van de Semaine de la Critique. En het was voor het allereerst dat een documentaire die prijs ontving. Nou, ziet er ook vaak uit als een speelfilm, als, als fictie. Prachtige beelden, scherpe montage, geluid is perfect, de soundtrack, de muziek, de details, allemaal goed. Je wordt helemaal meegezogen met de lichting Deense soldaten die dus in 2009 zes maanden lang gaan dienen in de provincie Helmand in Afghanistan in het zuiden. Langs het front met de Taliban ja. vanuit legerkamp. Armadillo. Nou, de rode draad in de documentaire is het verhaal van de jonge Mats. Hè? Dus, uh, wiens zijn moeder gruwelt van Mats' vergelijking... van zijn uitzending naar Afghanistan met een voetbalmatch. Maar man, je kan niet alleen maar trainen bij voetbal. Je moet toch ook een wedstrijd spelen? Nou ja, Mats lijkt overigens als enige soldaat... een soort menselijke maat te kunnen handhaven in die zes maanden. Komt misschien ook omdat hij een bepaald soort machismo mist... He, uh, dat is te zien aan hoe hij ook zijn vader innig omhelst... bij het afscheid op het vliegveld in Kopenhagen. De soldaat Daniel bijvoorbeeld, met zijn enorme, overigens erg mooie, tattoo... geeft zijn papa heel stoer alleen een hand bij het afscheid. En hij zal later ook vanwege zijn gedrag tegenover de vijand... Uh, onder verdenking komen te staan van de militaire politie. De documentaire maakte heel veel los in Denemarken. Hè? Iedereen schreef erover. Debat over de aanwezigheid van Deense troepen in Afghanistan... leidde ook weer hoog op... Soldaten voor hun gedrag aan de schandpaal nageren... dat was totaal niet de bedoeling van regisseur James, uh, nee, Janus metz Piddensen. Hij wilde als embedded filmer gewoon kijken... door de ogen van soldaten die meedoen aan dit soort missies. Opbouwmissies, ja. Wat gebeurt er daar precies en wat doet dat met je? Nou, Documentaire die nog eens het verhaal vertelt hoe achterlijk oorlog natuurlijk is. En wat het doet met de geesten van militairen. Hoe nog niet eens volwassen knullen verslaafd raken aan die spanning en die opwinding. Dat gevoel intens te leven, helemaal high te worden van spannende acties. En hoe in ieder mens natuurlijk die duistere kant zit hoe er een enorme hoop geld verspild wordt zie je ook en hoe er al helemaal geen reet wordt opgelost en in dit geval deze militaire missies in Afghanistan hoe weinig die te maken hebben met opbouwen hoe weinig positief contact er met de bevolking is en helemaal geen voor ver vertrouwen nou ja ik wist het allemaal natuurlijk al wel en nu waarschijnlijk ook maar deze documentaire bevestigt het nog eens onomstotelijk nou zeer aan te bevelen als taai, maar noodzakelijk denk voor zo, en nu ga ik niet War van Edwin Starr draaien... maar gewoon een vrouw met de mooiste zolstem Nog een keertje, Aria. Baby, we've got to have us a little talk. Gonna have to pack up my things I'm gonna walk. You say a dollar goes from hand to hand. But before I see you go from woman to woman, I run. Know how to be on the square We gaan nog even terug naar de bioscoop. You are about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you the hardentap Venus. Black Venus hoort u, hè, de trailer van Black Venus... die bijna drie uur durende film van de franse tunesische regisseur... Abdelatif Kishish, die deze week is uitgekomen. Ik besprak hem al op 20 december. en Luister maar even terug op onze site, www.adelinevanlieer.nl. Maar ik wil er nog even op terugkomen. Nou, Even kort uh, de film. Hè. Het gaat over de Zuid-Afrikaanse Saatchi Baartman... dat is een afstammeling van de Kokoi. Ze is geboren in 1779... En ze komt vanaf 1810 als kermisattractie naar Londen. Uh, later in Parijs. Ze zal uiteindelijk nog maar vijf jaar leven dus. Uh, ze sterft in 1815 als verkommerde prostituee. En na haar dood zal de wetenschap haar geslachtsdelen, haar hersenen... en een afgietsel van haar lichaam met haar enorme achterwerk te toonstellen. Nou, en Nelson Mandela die zal na 1994 alles terugvragen. En in 2002 is dat uiteindelijk eindelijk gebeurd. En op 9 maart, Internationale Vrouwendag... heeft deze Saartje Baartman uh, dus een warmte aardige begrafenis gekregen. en ja, ze, ze, ze, ze geldt eigenlijk als icoon van de koloniale onderdrukking. Nou Ik eh, las gematigde recensies. Ik was zelf ook... Nou, ik was verward door de film, laat ik het zo zeggen. Ik las ook laaiend positieve. Vijf sterren kreeg hij hier en daar... Uh, en die laatste benadrukken hoe de filmer ons, Westerse kijkers... medeplichtig maakt aan het le leed van die zaartje en het racisme. Hoe wij ook weer voyeurs zijn, hè? zoals het publiek um, hier twee eeuwen geleden ook was. En je moet natuurlijk toegeven dat die thrill-seekers van toen... Hè, op zoek naar spektakel ook uh, ja, nu nog helemaal niet uitgeroeid zijn. Als je, als, je, als, je, als je het heel snel wil weten, moet je maar eens even over internet surfen... wat je daar maar niet tegenkomt. Maar goed, dat is ook wel zo. Maar ik vond dat juist weer een beetje ongemakkelijk. Of, nou, Dat was dan de bedoeling, maar dat vond ik dan weer te makkelijk. Nou ja, oké. Okay. Weet je, die film ziet er trouwens uh, ontzettend goed uit verder. Hè? Het is heel boeiend als historische zoekplaat. Dus ik zou zeggen, ga vooral zelf oordelen. Afgelopen vrijdag was de jarig. Signes... Tollefse, de vrouw met de gouden keel. Uh, ze heeft na lang aandringen een EP'tje opgenomen met een aantal covers. Liedjes die ze door de jaren heen gewoon graag zingt. He, nou, Blij dat ze die uh, lichte weerstand overwonnen heeft, want het zijn prachtige eigen interpretaties. Eentje speelde ze hier al uh, in de studio. Een lied van haar geliefde Peter, Schoof, Peter Schuif he, van The Woodwards. Maar wat vindt u van deze? Ik vind hem stukken mooier dan het origineel. Signetol of ze was dat. Van haar. Oh, ja. Heerlijk, toch? Dat is uh, uit Cuba. Charanga Habanera. Eh, en hier samen met El Chagal. Niet dat ik ze ken, hoor. Maar... Uh, heerlijk! Goed, eh... Uh... Die, die, die zou ik nou wel eens, eh, daar zou ik nog wel eens even naartoe willen gaan. Hè? Naar dat warme Havana, een beetje rondkijken... een beetje mijn Spaans oefenen, een beetje dansen, een beetje rum drinken. Maar ja, ik heb net mijn vakantie gehad. Maar Harriet Sanders die mag er vandaag aan beginnen. Over een paar uur vertrekt haar vliegtuig richting Cuba. En eh, nou, al twee keer eerder was Harriet onze verweggingstand-correspondent... Twee jaar geleden reisde ze ook al naar het westen voor een rondtocht... die begon in New York en via San Francisco uiteindelijk doorging in Jamaica... langs de Cayman-eilanden en verder Cuba om te eindigen in Puerto Rico. En vorig jaar ging ze naar het oosten, hè, toen begon ze in Taiwan en eindigde in, uh, op de Filipijnen. En dit jaar gaat ze dus weer de andere kant op, lekker nog eens naar Cuba... Nou, niet om lullig daar in een Westers hotel te zitten en op het strand te liggen bakken, maar om op avontuur te gaan. Echt veel te dansen en ons verslag te doen. Ons eigen kleine wereldnetje de komende zes weken. Op dit moment is ze nog bezig haar spulletjes in te pakken. Ik ga even bellen en vragen wat haar plannen en verwachtingen zijn. Ha, Harriet. Ha, Adeline. Hoe is die? Goedemorgen. Goed. Goedemorgen. Heb jij een goed jaar gehad? Ja, prima. En je hebt genoeg centjes verdiend om weer lekker op reis te gaan? Ja, ik ga weer Adeline. <laughs> hey, want normaal ontvliegt je ons kikkerlandje wel wat eerder in december... Hè, zodat je die feestelijkheden ook gelijk kan overslaan. Maar uh, dit jaar was, ben je wat vertraagd? Ja, ik ben iets vertraagd. Er was een verjaardag tussendoor en ik moest even in Nederland blijven. Goed. Hey, vorig jaar ging je naar het Oosten. En nu is het gewoon weer tijd voor het Westen. Werkt dat zo? Ja, nou, nee, zo werkt het helemaal niet. Nee, het, het is meer dat ik denk van... Ik moet uh, als een haas weer naar Cuba voordat het, het helemaal veramerikaniseert. Ver is dat zo erg aan de gang, denk je? Ja, ik denk het wel, want uh, uh, Obama heeft nu uh, sinds april gezegd dat, uh, um, dat de Cubaanse Amerikanen uh, ongelimiteerd naar het land, naar Cuba kunnen gaan. Nou, ik denk dat dat een uh, fikse invloed gaat hebben. Ah, oké, oké. En hoeveelste keer is het dat je naar Cuba gaat? Niet de tweede, hè? Nou, ik denk zeker de vijfde keer. Ja, ja, ja. ja. Hey, en, en wat maakt Cuba voor jou zo aantrekkelijk? Het, uh, het, het totaal vreemde. Het, het, uh, het overleven. Van ho hoe doen mensen dat in vredesnaam? Uh, met zo weinig geld rondkomen en uh, zo afgesloten zijn van de wereld... Uh, en niet alleen van weinig geld rondkomen. Want dat heb je natuurlijk in, in Afrika heb je dat ook. Ja. Maar in Cuba is het zo raar. Ik, het is, je kan het zo moeilijk uh, omschrijven ook. De, de, de, de gekkigheid. De, ja, dat vind ik wel heel interessant. Ja, jij stuurde mij een foto van, uh, van een man die uh, wegwerpaanstekers repareert. Ja. <laughs> Om maar eens wat te noemen, ja. ja. Dat is dan in een notendop wel wat je bedoelt? Ja. Ja, ja, ja, ja. Hey, Heb je je, uh, je Spaans nog even bijgespijkerd? Helemaal niet. Oh, <laughs> komt wel. En, en heb je een reisplan? Ook niet. Ook niet? Nee, ik ga naar, ik begin in Havana. Ja. En, um, de, ja, de, ik ga kijken hoe ik het daar vind. En als ik er genoeg van heb, dan ga ik, uh, uh, denk ik, naar Fuego. Want dat is een hele mooie stad. Ja? En misschien wel weer terug naar Baracoa, omdat dat heel erg oud-Cuba is voor mij. Dus uh, waar de mensen nog over Lenin spreken. En uh, ja daar vind ik iets terug wat vroeger in Havana ook was. Dus, maar ik weet het helemaal niet. Ik ga helemaal totaal onbevangen daar naartoe. Ik zie het wel. Maar je kent daar wel al een aantal mensen, hè? Ja, maar nou, een hele hoop mensen zijn ook weer uh, weg uit Cuba. Er zijn er een aantal... Uh, mijn oude dansleraren zijn getrouwd intussen... Uh, mijn beste vriend is getrouwd en is naar Europa gegaan. Dus nee, er zijn, ja, ja. zijn een hoop mensen weg. Tijd om nieuwe vrienden te maken. Ja, maar dat lukt wel. Ja. Maar je neemt ook van alles mee. Ook, ook wel toch voor nog oude vrienden, of niet? Ja, ik ga naar twee oudere dames. En die mail, of via de buurman kreeg ik een mail dat ze heel graag een deurbel wilde hebben. Nou, <lacht> dat bedoel ik... Uh, met de, de, dat kan je gewoon niet voorstellen. Dat in zo'n land mensen niet eens een deurbel kunnen kopen. Dat is toch raar. Ja. ja, er zijn natuurlijk nog wel van die communistische toestanden... met lege winkels en met veel te weinig producten. Ja, nou ja, nou, nou is het wel zo dat... Um, kijk, die Cubanen die hebben altijd... Uh, al 40 jaar hebben ze dat bonnenboekje gehad. En uh, op het bonnenboekje kan je rijst kip uh, bonen... Uh, een broodje, heel weinig eten, maar je kan daar een aantal dingen op krijgen. Ja. En dat is uh, Raoul op dit moment aan het afschaffen. Ja, ja. Dus dat wil zeggen, dat heb ik net te lezen, dat um, de tandpasta, uh, die kostte eerst 1,72 euro met je bonnenboekje. Dus moest je een klein bonnetje inleveren en dan, ja. dat is al heel veel geld daar. Ja. En dat kost nu 6,5 euro, één tube tandpasta. Ja. En zeep kostte 70 euro cent en dat gaat nu 4 euro kosten. Nou, die mensen die verdienen 20 euro in de maand. Hmm. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat. Dat dus ik ben vandaag de stad ingegaan en ik heb ontzettend veel tandpenslaaf gekocht. <güls> heel goed, ja, ja, ja. ja. ja. Hey, maar hoorde ik nou ook dat jij een fiets ging meenemen? Ja, ja de vorige keer dat ik er woonde, drie maanden in de gewoond. En toen had ik een fiets gehuurd van een, uh, een verre buurman. Een man die werkte op de universiteit, dat was ontzettend end, uh, om naartoe te komen. En die had een hartstikke mooie fiets. En die werd uh, bij mij uit de gang gestolen. Ja, ja dat vond ik ontzettend lullig. Dus ik, uh, ik neem nu een fiets voor hem mee. Oh, hartstikke goed. Ja, gaat dat allemaal lukken met de douane en zo? Geen idee. Misschien oh. uh, vinden zij hem ook wel heel mooi. Oh dus, uh, ja, je ja. weet niet of hij echt aankomt. Geen nee. idee, nee. nee. Hé, hey, en je reist weer in je eentje. Is dat trouwens een voorwaarde? Vind je dat het fijnst? Eh... Um... Ik vind, het, ja, ik vind het wel heel erg... Uh, er, er gebeurt wel iets met me. Als ik kan, kan gaan en staan waar ik wil, vind ik het wel ontzettend prettig. Als ik niet hoef te overleggen en uh, ineens weer kan vertrekken, dat vind ik wel heerlijk. Maar je bent natuurlijk ook jij eigenlijk wel een beetje een Einzelganger, of niet? Ja, ja ik ben er wel aan gewend. Ja, ja. Hey, en waar verheug je het meest op? Mm, waar verheug ik het meest Het weer. Ja, ja. Ja, het is nu, je nu weer lekker aan het kwakkelen. Ik vond het vandaag Ja, ik Ja, uh, uh, ik, ik, ik verheug me het meest om daar, om daar gewoon te gaan ontdooien. Ja, ja. <lacht> nou, het klinkt goed. Ik ben gewoon benieuwd wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Wat je verhalen zijn. Je hebt al uh, lekkere muziektips uh, gegeven. He, Gozanda en El Habana uh, uh, draaien. We. Charanga Habanera featuring El Chagal. Nou, whatever. Het is erg leuk als je naar de, die clips uh, van Coo Cuba kijkt dan zie je ook een waanzinnig verschil met een, een westersgemaakte clip. He? Zeker met eentje uit de, ah, ja, meestal mooie opnames van de stad. Dus dat kan ik iedereen aanraden om daar eens naar te kijken. Hey, ik, ik hoop dat je af en toe een wifi-punt kan vinden op dat eiland. Om ja, te mailen. Ik en uh, ik hoop dat het ook allemaal lukt met de telefoonverbindingen. Ja, we zullen wel weer fikse vertragingen hebben. maar. Uh... Komt van goed Adeline, okay. leuk Nou, voor, voor straks een heel behouden vlucht en ga lekker genieten. Dankjewel. Oké, okay, okay. tot volgende week. Joho, Ho -ho, dag. Dag. Heerlijk, Taranga Habanera, featuring El Chagal uit Cuba. Nou, de komende zes weken eindigen we dan met Cubaanse muziek in dit programma. Maar uh, nu ga ik naar huis. Ik ga naar mijn bedje. Uh, kijk op uh, www.alinevanlier.nl en dan kunt van alles terugluisteren en whatever. U kunt ook mailen naar hetgoedeleven.karo.nl